Abu Kier en Abu Zier. Er leefde eens heel lang geleden in een oosters een stoffenverver die Abu Kier heette. De man verstond zijn vak uitstekend, dat moet gezegd worden. Hij kon stoffen verven in alle kleuren van de regenbomen, van diep rood tot zacht violet. Het was alleen jammer dat hij een paar erg onaangename eigenschappen had. In de eerste plaats was hij nogal lui en ten tweede was hij verschrikkelijk inhalig. Hij probeerde zijn klanten op allerlei manieren te bedriegen. Zo was het hem al verscheidene malen gelukt om mensen geld uit de zak te kloppen... door vooruitbetaling te vragen voor zijn werk, de te verven stof te verkopen... en dan later net te doen alsof die gestolen was. In het begin geloofden de mensen hem, tenslotte waren er dikwijls dieven in de stad... Maar op een gegeven ogenblik begon het op te vallen dat de stoffenverver wel erg vaak het slachtoffer was. En dat terwijl zijn buurman, de barbier Abu Zier, nooit last van rovers had. Het praatje begon rond te gaan dat Abu Kier een bedrieger was. De mensen vertrouwden hem niet meer en bleven weg. Het werd stil in het straatje waar Abu Kier en Abu Zier woonden. Toen ze op een avond voor hun deur zaten, zuchtte Abu Zier. Sinds er bij jou bijna geen klanten meer komen, heb ik ook minder te doen. Als het zo doorgaat, zal ik mijn zaak moeten sluiten. Ik denk dat ze bang zijn geworden in verband met al die dieven hier in de buurt, antwoordde Abu Kiers geen heilig. Voor een goede stoffenverver als ik ben, is dit niets doen bijna niet uit te houden. Ik heb er alles over gedacht om mijn geluk in een andere stad te gaan beproeven. Meen je dat? vroeg Abu Sir verrast. Zelf had hij er namelijk ook wel eens over gedacht om de stad te verlaten. Maar hij had er nooit met iemand over durven praten. S'avonds, als hij in bed lag en niet in slaap kon komen... zag hij zichzelf in gedachten als eigenaar van een grote barbierswinkel... waar rijke klanten zich verdrongen om door hem, Abu Sir, geknipt en geschoren te worden. Eigenlijk had hij zich altijd een beetje voor die dromerijen geschaamd. Maar omdat nu bleek dat zijn buurman ook plannen in die richting had... durfde hij er wel voor uit te komen. We zouden misschien wel samen ergens heen kunnen gaan... opperde hij voorzichtig... terwijl hij Abu Kier hoopvol aankeek. Zo'n vakman als jij komt natuurlijk overal gemakkelijk aan de slag... En als het niet meteen zou lukken... zouden we de eerste tijd kunnen leven van het geld dat ik heb gespaard. Aboukir trok een gezicht alsof hij er eerst nog eens goed over moest nadenken. Maar in werkelijkheid vond hij het een geweldig voorstel. Nu kon hij zonder veel moeite de stad uitkomen... en dat was precies wat hij wilde. Ten slotte liep hij hier altijd het gevaar... dat zijn bedriegerijen alsnog ontdekt zouden worden... en dat de een of ander hem voor de rechter zou slepen. Tja, zei hij huigelachtig... als jij denkt dat ik je onderweg van nut zal kunnen zijn... in de haven ligt toevallig een schip dat morgenochtend vroeg vertrekt. Misschien kunnen we nog een plaatsje aan boord krijgen. Abu Zier was dadelijk enthousiast... En het duurde niet lang of de mannen hadden hun weinige bezittingen bijeengepakt. Onderweg naar het schip praten ze honderd uit over hun plannen en het nieuwe, rijke leven dat hun in de andere stad ongetwijfeld wachtte. Het schip bleek een handelsschip te zijn met meer dan honderd kooplieden aan boord. Werk genoeg dus voor een barbier. Want de kooplieden wilden er allemaal netjes uitzien als ze op de plaats van bestemming aankwamen. Abu Zir werkte dan ook van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. En het geld dat hij daarmee verdiende deelde hij met de stoffenverver. Die had al vanaf het begin van de reis geklaagd dat hij zo'n verschrikkelijke last van zeeziekte had dat hij onmogelijk iets kon doen. Maar zodra Abu Zier aan het werk was... liet de leugenachtige Abu Kier zich op zijn gemakkelijke beschutte plekje aan dek... allerlei lekkernijen brengen. En terwijl de ijverige barbier druk bezig was met inzepen, scheren en knippen... deed de stoffenverver niets dan eten, drinken en slapen. Hij at zoveel dat hij s'avonds als Abu Zier terugkwam inderdaad wel eens last van zijn maag had... maar dat was dan beslist geen zeeziekte. Na zeven dagen legde het schip aan in de haven van een grote stad. De twee reisgenoten gingen dadelijk op zoek naar onderdak. Abu Kier liep steunend en kreunend achter Abu Zier aan. Hij deed net alsof hij nog niet van de reis bekomen was... Zodra ze dan ook een kamer hadden gevonden... ...strekte hij zich uit op een van de bedden... ...draaide wat met zijn ogen en zei zuchtend... ...ik zou graag met je meegaan om werk te zoeken beste vriend... ...maar de reis heeft me zo verzwakt ...dat ik een paar dagen nodig heb om weer op krachten te komen. De goedgelovige abouzier pakte zijn barbierspullen en ging de stad in. Hij bleef de hele dag weg... S'avonds laat kwam hij terug met een grote zak boodschappen... waarvan hij voor Abu Kier en zichzelf een maal bereidde. Zo ging het weken achtereen. Abu Zier werkte en zorgde voor het eten... terwijl Abu Kier zich ziek hield en misbruik maakte van de goedheid van de ander. Maar de barbier werkte veel te hard. Op een dag kreeg hij koorts... Hij klapperde met zijn tanden, rilde van de kou en zag zo bleek als een doek. Bibberend kroop hij in bed en een paar uur later was de arme man buiten kennis. De gewetenloze Abu Kier stond stilletjes op, pakte de geldbuidel van de zieke barbier en sloop de straat op. Maar dat was merkwaardig. Alle mensen die hij tegenkwam droegen blauwe kleren... Waarom verf je je stoffen niet in andere kleuren? vroeg hij aan de stoffenverver van de stad. Omdat ik blauw de mooiste kleur vind, antwoordde de man. Trouwens, ik weet niet eens hoe ik andere kleuren moet maken. Verbaasd liep Abu Kier verder. Maar onderweg bedacht hij hoeveel geld hij zou kunnen verdienen... als hij, als enige in de stad, stoffen in allerlei kleuren zou verven omdat het hem als vreemdeling niet was toegestaan... zomaar een ververij te beginnen... besloot hij naar de sultan te gaan om toestemming te vragen. In het paleis knielde hij eerbiedig voor de machtige vorst neer. Zo'n knappe sultan als u... zou er nog veel mooier uitzien in vrolijk gekleurde kleren, vleide hij. Als u mij toestemming geeft om voor u wat stoffen te verven... De sultan dacht even na. En omdat hij een ijdel man was, antwoordde hij... Als je werkelijk in staat bent om iets bijzonders te maken... zal ik je daarvoor natuurlijk belonen. Laat dus maar eens zien wat je kunt. Abu -Kir ging aan het werk. De sultan was zo opgetogen over het resultaat... dat hij hem benoemde tot rijksstoffenverver... Hij kreeg een prachtige winkel vlak bij het paleis... en al gauw begonnen de bestellingen binnen te stromen. Maar hoe was het inmiddels met Abu Zier? Toen hij bijkwam uit zijn bewusteloosheid... en zag dat niet alleen Abu Kier... maar ook zijn geldbuidel was verdwenen... was hij natuurlijk verbaasd. Zou hij werk zijn gaan zoeken omdat ik ziek ben, dacht hij... Als hij zich dan maar niet te zeer vermoeit... ten slotte is hij nog zo zwak. En hoewel hij eigenlijk nauwelijks op zijn benen kon staan... besloot hij de stoffenverver te gaan zoeken. Bij het paleis van de Sultan gekomen... zag hij een schitterende winkel... waar dromme mensen voor stonden. Wat is hier aan de hand? vroeg hij aan een koopman met een grijze baard. Iets heel bijzonders, jongeman antwoordde de man. De sultan heeft een nieuwe stoffenverver in dienst genomen. Die schijnt stoffen te kunnen verven... in alle kleuren van de regenboog. Dat kan alleen maar Abu Kir zijn... dacht Abu Zir opgewonden. En hij begon zich tussen de mensen door... naar voren te dringen. Maar toen gebeurde er iets vreemds. Zodra de stoffenverver de barbier zag... riep hij tegen zijn bediende... Vooruit mannen, gooi die armoedige kerel de winkel uit. Die komt alleen maar om te stelen. Abu Zir begreep niet wat hem bezielde. Abu Kier, je vergist je, riep hij stom verbaasd. Ik ben het, Abu Zir, je vriend. Maar de stoffenverver deed alsof hij hem niet herkende. Hij fronste zijn wenkbrauwen en schreeuwde dreigend... ...als je niet gauw maakt dat je wegkomt, laat ik je een pak ransel geven, lelijke oplichter. En achterna gezeten door de bediende, vluchtte Abu Zeer de winkel uit. Hij holde zo hard hij kon. Pas toen hij in een buitenwijk van de stad was gekomen, durfde hij langzamer te gaan lopen. Nu een heerlijk warm bad, dacht hij, dat zou me goed doen... En hij vroeg aan een voorbijganger waar het badhuis was. Maar de voorbijganger begreep niet wat Abu Zir bedoelde. Van een badhuis had hij nog nooit in zijn leven gehoord. Als Abu Zir zo nodig een bad wilde nemen... dan moest hij dat maar in de zee doen, zei hij. De barbier begreep er niets van. Zo'n rijke stad en geen badhuis. Daar moest iets aan gedaan worden... Zo vlug als zijn benen hem konden dragen... liep Abu Sir naar het paleis van de sultan... om hem toestemming te vragen voor het bouwen van een badhuis. De sultan, die nog nooit van een badhuis had gehoord... luisterde aandachtig naar wat Abu Sir erover vertelde. En toen de barbier klaar was met zijn verhaal... was de sultan zo enthousiast... dat hij zijn bouwmeesters opdracht gaf... ogenblikkelijk met de bouw te beginnen daarbij moesten ze zich strikt houden aan de aanwijzingen... die Abu Zir hun zou geven. Enkele weken later werd het badhuis geopend. Al vanaf het begin was het een enorm succes. Ook de sultan kwam een bad nemen... en na afloop was hij zo opgetogen... dat hij Abu Zir zeven buidels met goudstukken gaf. Abu Kier barstte bijna van jaloezie toen hij het hoorde. Hij ging naar het badhuis en wist Abu Zir met zijn handige praatjes ervan te overtuigen dat wat in de winkel was gebeurd op een misverstand berustte. Om het goed te maken heb ik wat voor je meegebracht, loog hij. Het is massageolie voor je badhuis. Hij is zo kostbaar dat je hem eigenlijk alleen maar voor de sultan zou moeten gebruiken. Toen haaste hij zich naar het paleis waar hij de sultan wijs maakte dat Abu Zir van plan was hem met behulp van een uiterst giftige olie te vermoorden. De sultan wilde eerst niet geloven dat de vriendelijke Abu Zir zulke gemene plannen had. Maar Abu Kir praatte net zo lang tot de sultan begon te twijfelen. Toen hij de volgende avond naar het badhuis ging en Abu Zier hem met een stralend gezicht vertelde dat hij een nieuwe, heel bijzondere massageolie voor hem had, werd zijn argwaan nog groter. Laat me die buitengewone olie van je eerst maar eens zien, zei hij achterdochtig en hij draaide de dop van het flesje eraf. De lucht die eruit kwam was zo afschuwelijk dat de sultan zijn adem moest inhouden. Een bijzondere olie, hè? riep hij terwijl hij rood aanliep. Daar zal ik je ook bijzonder voor belonen. Soldaten, grijp die man. Hij heeft geprobeerd me te vermoorden. De soldaten van de sultan grepen de ongelukkige abusier vast en sloegen hem in de boeien. En hoezeer hij ook zijn best deed om de sultan van zijn onschuld te overtuigen, het lukte hem niet. De sultan gaf opdracht hem de straf te laten ondergaan die alle gifmengers in zijn rijk wachten, in het water geworpen te worden in een zak met ongebluste kalk onder het balkon van de sultan. Maar de kapitein van de sultan, die het vonnis ten uitvoer moest brengen... had medelijden met de arme abu Sir, van wie hij niet kon geloven dat hij schuldig was. Hij verborg hem op een eilandje in de rivier en voer met de zak met ongebluste kalk... die hij verzwaard had met stenen naar het paleis waar de sultan ongeduldig wachtte. Weg met die moordenaar, riep hij en hij gebaarde driftig dat de kapitein de zak in het water moest gooien. Daarbij maakte hij echter zo'n ongelukkige beweging dat een van zijn kostbare ringen in het water terecht kwam. Alle parels en diamanten, riep de sultan, want hij was ontzettend geschrokken. Het was namelijk zo, dat de ring die hij nu kwijt was, niet alleen een dure ring was. Het was een echte toverring. Zodra je er streek, rolden de hoofden van je vijanden vlak voor je voeten op de grond. En omdat een groot gedeelte van de macht van de sultan op het bezit van die wonderbaarlijke toverring berustte durfde hij niet te zeggen dat hij hem was kwijtgeraakt. Stel je voor dat zijn onderdanen erachter zouden komen... dat hij niet meer zo machtig was als vroeger. Hij moest er niet aan denken wat er dan allemaal zou kunnen gebeuren. Er waren tenslotte altijd mensen die zouden kunnen proberen... gebruik te maken van de omstandigheid. De sultan huiverde bij de gedachten. Komt er nog wat van, kapitein? Snauwde hij zenuwachtig: Overboord met die gifmenger en vlug een beetje! Hij wachtte totdat de kapitein de zak in het water had gegooid en ging toen met een zorgelijk gezicht zijn paleis binnen. Voor alle zekerheid gaf hij alvast opdracht de lijfwacht te verdubbelen. Intussen had Abouzir niet stilgezeten op het eiland. Voordat de kapitein hem er aan land had gezet... had hij hem gevraagd of hij wilde proberen... een maaltje vis te vangen voor de kok van de sultan. En hoewel Abu Zir zich nooit eerder... met het vangen van vis had bezig gehouden, was hij natuurlijk dadelijk bereid geweest... zijn redder een dienst te bewijzen. Hij was direct aan de slag gegaan... en het had niet lang geduurd... of hij had de eerste vis al te pakken. Nu had hij al een mand vol gevangen... Tevreden bekeek Abu Sir zijn vangst. Daar zal de kapitein zeker blij mee zijn, dacht hij vergenoegd. Het lijkt me dat ik er meer dan voldoende heb gevangen. En omdat hij inmiddels erg hongerig was geworden... en hij niet wist hoe lang het nog zou duren eer de kapitein terugkwam... besloot hij alvast een visje voor zichzelf klaar te maken. Hij haalde zijn mes tevoorschijn... ...pakte een vis uit de mand en begon hem schoon te maken. Maar wat was dat? Er schitterde en blonk iets in het binnenste van de vis. Nieuwsgierig pakte Abu Sier het kleine voorwerp op. Het was een ring. Zoiets moois had Abu Sier nog nooit in zijn handen gehad. Opgewonden bekeek hij zijn vondst... Zonder te weten hoeveel macht hij daarmee plotseling bezat. Hij was zo vol aandacht voor zijn nieuwe bezit. dat hij niet merkte dat er intussen een boot had aangelegd. met twee dienaren van de sultan aan boord. Hé hey daar, jongeman! riep de ene barst naar Aboussir. Kun jij ons vertellen waar de kapitein is? En de ander, die een venijnig keffend hondje aan een riem bij zich had, voegde eraan toe. Hij heeft ons namelijk beloofd dat er omstreeks deze tijd een mand vis zou klaarstaan voor de kok van de sultan. Het zal niet goed met hem aflopen als u ons voor niets hierheen heeft laten komen. Abu Zir was ontzettend geschrokken toen hij de mannen had zien aankomen. Hij dacht dat er iets was misgegaan. Was de sultan er misschien achtergekomen dat de kapitein hem een poets had gebakken om het leven van Abu Zir te redden? Toen bleek dat de dienaren alleen maar om de vis naar het eiland waren gekomen... was hij opgelucht. Nog een beetje zenuwachtig, zei hij... Die man staat klaar, heren. Daar heeft de kapitein voor gezorgd. Als u wilt, kunt u hem meenemen. Daarbij wreef hij, zonder het eigenlijk zelf te merken... over de steen van de ring die hij in de vis had gevonden. Maar wat gebeurde er toen... Daar rolde ineens de kop van het hondje, dat nieuwsgierig snuffelend dichterbij gekomen was, in het gras. Abu Zir was ontzettend geschrokken en de twee dienaren van de sultan bleven als aan de grond genageld staan. De ring, dat is de ring van de sultan, riep de een verschrikt en de ander stamelde, wrijf alsjeblieft niet meer over die ring. Toen draaiden ze zich allebei om en verdwenen zo snel ze konden in de richting van hun boot. De ring van de sultan, dacht Abu Sir, maar dan ben ik gered. Nu kan ik veilig naar het paleis gaan om alles uit te leggen. De sultan zal me natuurlijk nooit kwaad doen als hij ziet dat ik de toverring heb. En inderdaad was de sultan zo blij met zijn ring... dat hij er niet meer over dacht om Abu Sir te straffen. Vertel nu eens wat er precies is gebeurd, zei hij vriendelijk. Dat zal ik wel doen, klonk plotseling de stem van de kapitein. Het is allemaal de schuld van Abu Kier. Ik ben erachter gekomen dat hij die massageolie... waarvoor hij u later is komen waarschuwen, zelf aan Abu Sir heeft gegeven... Als dat zo is, zal hij zijn straf niet ontgaan, zei de sultan. En hij stuurde zijn soldaten naar het huis van Abu Kir om hem gevangen te nemen. Abu Ziyer kreeg een groot schip vol kostbare geschenken. Daarmee voer hij terug naar zijn geboorteplaats. Kort na zijn aankomst spoelde er een zak aan... waarin het dode lichaam van Abu Kir bleek te zitten... En omdat Abu Zir een goed hart had, liet hij een graf graven voor de stoffenverver en zette er een fraaie steen op. Op die plaats werd later een stad gesticht die nog steeds Abu Kier heet.